Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Bij een ongeluk op de afsluitdijk zijn vanmiddag twee mensen ernstig gewond geraakt. Twee anderen raakten lichtgewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Friese dorp Kornwerderzand. Er waren vier voertuigen bij betrokken. Volgens de politie was het een kopstaartbotsing. Over de oorzaak is nog niets bekend. De afsluitdijk was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten in de richting van Friesland.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 Sevradonetsk is voor het grootste deel in Russische handen, maar om het complex wordt nog steeds gevochten.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 Bij een zwijnenjacht in Duitsland is een 54-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt. Hij werd door een 56-jarige jager, ook een Nederlander, aangezien voor een wild zwijn. Die schoot hem vervolgens neer. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Duitse deelstaat Rijnland Paals. De man is opgenomen in een ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Justitie in Duitsland doet onderzoek naar het incident.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1494. Mijn naam is Benno Feugere. Uw gasten hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma hier op ZFM. Samer Fennec, Vanek, zo moet ik het denk ik uitspreken. Dat is een uh, jonge man, uh, niet zo lang geleden getrouwd. Ja, dat herinner ik me dan weer van Facebook. En, um, en hij is pianist, uh, zeg maar, een uh, pianist met Orkest. Een zeer begaafd persoon en heeft al diverse, ondanks de jonge leeftijd, mooie albums afgeleverd. En dit is een nieuwe Call of the Desert. Daar gaan we dan straks mee beginnen. Daarna een, een goede bekende voor ons, Al Groomer Khan... En woont niet in Azië, maar gewoon in Duitsland. Ambient Religion, zo heet zijn laatste album. En is weer even mysterieus als altijd. Daarna gaan we terug in de tijd. En dan hebben we toch echt wel over 20 tot 25 jaar geleden... Mexic Gypsy met Eric Fernandez. En dan eens even kijken wat hebben we nog meer op het programma staan. Nou, uh, het gebruikelijke werk. Nou ja, gebruikelijk. Het is eigenlijk nooit gebruikelijk hier bij Peaceful Radio. Um, maar we hebben natuurlijk wel uh, weer muziek van het label Easy Digit Music. Ik had het vorige week er even over. Dat is een, een Duits label was dat. En daar komt nu muziek weer van terug in de zin van dat we weer terug gaan in de tijd en dan komt deze muziek weer aan de orde en dat doen we bijvoorbeeld met Whispering World van eh, waar dit is een idee. en dat is wel een heel mooi nummer van Wellen Brick um, en we sluiten af natuurlijk met muziek van het Leeuwenhof. Dan moet ik even scrollen um, van Don Campbell en Don die maakte het album Essence. En daarmee is een lang nummer, trouwens, van 19 minuten. Maar daar gaan we natuurlijk niet allemaal naar luisteren. Het is een mooie afsluiting van dit uur. Veel luisteren, plezier bij Piesolradio.info. This is Karani, you're listening to Peaceful Radio, your station for good music. We on stage.